8 uur. Dit is Radio 1, met Lara Rentzen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. De Amerikaanse Senaat bespreekt de legalisering van de bitcoin... de virtuele munt van het internet en de koers stijgt enorm. Het laatste nieuws uit Sardinië, waar een storm een ravage heeft aangericht. U hoort het ook al in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De bevolking van de Filipijnen is diep geroerd door de immense reactie op de actie van Giro 555. Dat staat op de website van de Filipijnse ambassade in Den Haag. De ambassade bedankt alle deelnemers en donateurs voor hun steun en inzet. En de ambassade complimenteert ook de Filipijnse gemeenschap in Nederland voor hun gemeenschapszin. Gisteren werd een landelijke inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de Filipijnen. En kort na middernacht werd de voorlopige eindstand bekendgemaakt.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 Bij noodweer op het Italiaanse eiland Sardinië zijn veertien mensen omgekomen. Door de hevige regenval zijn straten en huizen ondergelopen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Op veel plaatsen viel de stroom uit. Het vlieg- en treinverkeer was urenlang verstoord. En de autoriteiten op Sardinië spreken over de ernstigste situatie in tientallen jaren. Het noordoosten van Sardinië is het zwaarst getroffen. Correspondent Rob Zoutberg. Er zijn bruggen ingestort, wegen zijn ondergelopen. Er is een vrouw met een dochter uh, van een brug afgereden die was ingestort. Er is een hele familie uh, uit Brazilië afkomstig verdronken. En zo is dat dodental verder opgelopen tot 14. Maar daarbij worden ook nog altijd uh, behoorlijk wat mensen vermist. Dus men vreest het ergste voor de komende uren. De Indonesische president Yudo Yono is teleurgesteld in Australië. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de Australische Inlichtingendienst... een telefoonverkeer in de gaten heeft gehouden. Dat blijkt uit documenten van klokkenluiders Snowden. Het zou niet gelukt zijn om gesprekken af te luisteren. Volgens Yudo Yono is de relatie met Australië beschadigd... en hij wil de samenwerking met de Australiërs tegen het licht houden. Premier Abbott van Australië wil niet veel zeggen over de kwestie... behalve een paar verzoenende woorden deep respect for Indonesia for its government and for its people. I regard President Udiano as a good friend of Australia. Indeed as one of the very best friends that we have anywhere in the world. weigerde om zijn excuses aan te bieden. De macht van de omstreden burgemeester Ford van de Canadese stad Toronto is verder ingeperkt. Ford raakte in opspraak na een aantal schandalen. Hij heeft onder meer bekend drugs te hebben gebruikt. En er is een filmpje opgedoken waarin die doodsbedreigingen uit. Omdat Ford is gekozen als burgemeester kan de gemeenteraad hem niet ontslaan. De gemeenteraad wil de macht van Ford nu stapsgewijs inperken. Vrijdag werd er maar een aantal bevoegdheden ontnomen. En nu zijn veel bevoegdheden overgedragen aan de lokale burgemeester Ford is woedend over de inperking van zijn macht. Hij spreekt van een staatsgreep. Selfie is gekozen tot het Britse woord van het jaar. Een selfie is een foto die je van jezelf maakt, vaak met een smartphone. Volgens de jury is selfie uitgegroeid van een modewoord op sociale media... tot een term die door iedereen wordt gebruikt. Het Britse woord van het jaar wordt gekozen... door makers van het gerenommeerde Oxford-woordenboek. Het woord selfie werd waarschijnlijk in 2002 voor het eerst gebruikt... op een Australisch internetforum. En dan nog het weer. Daar wil niet helemaal. Daar komt-ie bewolkt en regen of motregen. Later in het noordwesten wordt het weer droog. Nu verdwijnt het allemaal. Nou, het wordt weer droog. Het wordt 6 of 7 graden. Morgen kouder, maximaal rond 5 graden. Eerst zon morgen, maar later kans op winterse neerslag. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Nog steeds druk? Ja, het wordt uh, nog steeds, uh, steeds drukker. Uh, regen en ongelukken zijn daar de oorzaak van. De meeste dagelijkse files zijn daardoor ook een stukje langer dan normaal. Uh, een ongeluk zorgt uh, voor veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Diemen komt u in een file van 10 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden, daardoor ook een extra lange file... tussen Almere Buitenwest en Knopend Muidenberg, 11 kilometer. Verder zijn er problemen op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Daar was een kettingbotsing bij Noodorp. Er zijn drie rijstroken dicht... Tussen Zevenhuizen en Noodorp staat 11 kilometer file. Verkeer richting Den Haag kan beter via Rotterdam rijden over de A20 en de A13. Dan nog een lange file in het zuiden van het land door een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Geelze 15 kilometer. Daar zijn alle rijstroken wel weer vrij. Dankjewel Helene. Ik heb hier de koers van bitcoins voor me. Ongelooflijk hoe hard die gestegen is. Gaan we het zo over hebben?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 Ondertussen zorgt noodweer voor dramatische toestanden op het Italiaanse eilandje Sardinië. del Ciclone. Cleopatra een situatie in Sardinië. Cleopatra, dat is de naam van de wervelwind. Zware regen. Overstromingen hebben Sardinië zeker 14 mensen het leven gekost inmiddels. Daarom direct naar correspondent Rob Zoutberg in Italië. Rob, wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat dodental. Veertien doden zijn daar nu geteld. Eigenlijk over het hele eiland. Op het hele eiland zijn mensen getroffen door die enorme regenval van gisteren. De cycloon, die inmiddels de naam Cleopatra draagt, trok daar over het eiland. En het ging uren en uren regenen. Met name in het noordoosten van het eiland. Olbia, daar zijn veel doden gevallen. De burgemeester heeft het daar over een bom van water. Die zich uren, eh, ja, zeg maar, de, de, de stad daar eh, toren. En zo konden bruggen instorten, kon, uh, verdwenen wegen letterlijk. En automobilisten noemen ook datzelfde. Ze hebben het niet over een bom van, ma van water, maar over muren van water waar ze doorheen moesten rijden. Ja, want gaat het dan ook om modderstromen Rob, die van alles meetrekken? Wat, wat zie jij op beelden? Nou, wat ik op beeld zie is een, is een compleet ondergelopen eiland. Eh, akkers eh, zijn ondergelopen, maar wegen zijn onherkenbaar geworden. Vooral erg indrukwekkend zijn ja, bruggen die gewoon zijn verdwenen, eh, ingestort. We hebben ook auto's meegenomen. En vooral ja, mollerstromen, ik denk dat dat een goed woord is, is toch wat je het meest ziet. Hè? Want overal is het water gaan lopen, overal zoekt het water zijn uitweg. En het is een enorme ravage op dit moment. Er zijn echt honderden eh, politiemensen en brandweermensen op dit moment ingezet... om daar een beetje puin te ruimen, om daar een beetje te kijken. Maar ja, de eerste zoektocht is nu naar vermisten, want er worden nog altijd mensen vermist. En hoe is het weer nu op Sardini? Is het wat rustiger al? Het is iets rustiger geworden. Je moet één ding erbij zeggen. Die cycloon zoals die gisteren kwam op het eiland was aangekondigd. Maar dat hij zo ernstig was, zo heftig zou zijn, had niemand verwacht. Ik hoor iemand zeggen, een meteoroloog hier, het is een cycloon die je maar eens in de duizend jaar meemaakt. Zo heftig. Maar er komt nog meer regen aan. Er komt opnieuw een depressie daaraan over de Middellandse Zee. En die zal opnieuw over het eiland heen trekken. Vandaag, maar ook morgen gaat het daar opnieuw regenen. Goed. Dank je wel, Rob Soutberg. Mocht jij meer nieuws hebben... dan hoor ik dat uiteraard van je. Het liefst zo snel mogelijk. De koers van de virtuele munt Bitcoin stijgt gigantisch. In twee dagen tijd is de koers van de virtuele munt uh, gestegen. Inmiddels is die 809 dollar waard. Begin deze maand kostte een munt nog zo'n 200 dollar. Amerikaanse Senaat sprak gisteravond over de toekomst van de bitcoin. Casper de Vries, econoom aan de Erasmus Universiteit. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er zal vast een verband zijn tussen het een en het ander, of niet? Uh, nou ja, het is een, uh, een speculatieve munt. En Het is eigenlijk een soort uh, oneindig uh, zwarte pietenspel... waarbij iedereen de, de zwarte piet maar door blijft geven... Uh, maar ja, als, als betaalmiddel kan het misschien functioneren, maar als rekeneenheid, ja, als, als die uh, waarde zo sterk opgaat en dan waarschijnlijk ook alweer op een bepaald moment op, uh, omlaag gaat, mm -hmm. kan het niet functioneren. Nee, want wat goes up, must go down? Dit, er is te veel beweging, te veel volatiliteit? <analyzing> nou ja, kijk, als u de ene dag voor een, een, een pakje sigaretten uh, 10 euro betaalt en de volgende dag 20 en daarna weer 5. Ja, dan, dan heeft het geen zin om daar prijzen in te noteren. Nee, maar als betaalmiddel, zegt u, zou het wel kunnen. Nou ja, men, men gebruikt het nu eigenlijk als ruilmiddel. En ja, je, je, je, ruilen in, in, in flessen wijn staat vrij en ook in bitcoins. Ja, ja. en denkt u dat dat uh, veel algemener? Gebruikt zal gaan worden. Want nu wordt het. Eh, nou, ook wel op grote schaal. Maar toch eh, vooral door mensen die. Eh, zeer actief zijn op internet. Eh, ik denk dat. gemiddelde luisteraar van het Radio 1 journaal bijvoorbeeld. Eh, niet met de bitcoin betaalt. Nee, dat is nog niet het geval. Maar ja, het, het, het is ook een. een ja, vooral ook speculatief. Uh, en zo snel in waarde gestegen. omdat mensen denken dat het in de toekomst meer gebruikt gaat worden. Zeker met die speculatie over dat de Amerikanen het misschien als betaalmiddel gaan erkennen. Hoewel dat mij dus zeer zou verbazen. Maar ja, er zit ook een, een deel uh, uh, witwasgeld achter. En uh, ja, de misdaad die maakt natuurlijk graag gebruik van de, de bitcoin. Omdat het eigenlijk het enige betaalmiddel is. Uh, of in ieder geval elektronisch betaalmiddel. Waarbij de overheid niet kan gaan en uh, na kan gaan wie... Uh, Waarmee betaald heeft en wie het ontvangen heeft. Nee. Mm, is het zou het anoniem. Niet... Ja, ja, precies. Maar zou het niet um, kunnen dat dat allemaal uiteindelijk normaliseert en dat het wel een wettig betaalmiddel zou kunnen worden? Ja, nou, ik, ik denk dat het eerder een aansporing is voor de ECB, hè, de Europese Centrale Bank, om uh, zelf met zo'n uh, ruilmiddel te komen. Uh... Maar dan meer gereguleerd, bedoelt u? Ja. Want kijk, we hebben nu ook allemaal. Als u zakgeld wil betalen aan uw kinderen. Ja, dan doe je dat met muntjes. en dat, daar hoeft de overheid niet van te weten. Nee. En nu is het zo dat alles wat je elektronisch betaalt. de overheid daar wel van kan weten in principe. Nee. En hè, we hebben de afluisterschandalen van de NSE uh, meegemaakt. Dus ik denk dat het in het belang is van uh, ja, de ECB. om ook met een elektronisch betaalmiddel op de proppen te komen. Uh, wat anoniem is. Maar waarbij de waarde uh, niet zo sterk kan fluctueren als van die van bitcoins. Mm, ja, oké, okay, maar goed, aan de andere kant. Uh, het is wel, uh, althans zo zie ik het een beetje. Uh, een munt van, van het volk, hè? Dat is, het is wel mooi hoe het ontstaan is, toch? Nou, het, het, het is heel intelligent in elkaar gezet. En uh, wat dat betreft is het een goed initiatief. Maar ja, het gebruik daarvan door de misdaad en ja, de snelle of de grote fluctuaties in de waarde... maken het eigenlijk niet geschikt om op grote schaal te gebruiken als betaalmiddel. Kasper de Vries, econoom van de Erasmus Universiteit... over de populariteit van de bitcoin op dit moment. Dank u wel. Straks een politieke thriller voor kinderen. Het boek verschijnt vandaag en ik praat met de schrijfster. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst natuurlijk eventjes naar Mino Remmers. Kan jij eigenlijk zelf een band verwisselen, Mino? Ah. Dat is toch een fluitje van een cent. En moet je opletten. Hier is eventjes het luchtsleutje erbij. En die klinken hier als een soort uh, mitrailleursalvootjes. En dan gaat eerst de eerste auto omhoog. Er staan er twee uh, op de bok. De 16JKF1 en de 02 jns 2 De ene een zwarte, de andere een rode. Van hem en van haar Ze zijn alle twee tegelijk gekomen. Zitten nu aan het kopje koffie. Met tegen de achtergrond een prachtige serie winter- en zomervelgen... alle twee maar tegelijk gekomen. Ja, zeker. Jullie doen dat ook, winter en zomer? Ja, zeker. Ja. Regelmatig naar het buitenland, veel sneeuw... en afgelopen jaar hebben we het in Nederland ook graag nodig. Duitsland is verplicht, hè? Ja, dat uh, dacht ik ook, maar ik hoor hier net dat het uh, net iets anders is. Maar uh, het is wel zo veilig. Ja. Ja, Ik geloof als je een aanrijding krijgt in Duitsland en je hebt ze er niet onder, dan heb je een probleem. Ik ga het er. risico niet lopen, nee. Nee. nee. En We zitten veel in de bergen, dus dan, uh, dan is het hartstikke fijn met de banden. Ja. ja, en nu ook? hè? Ja, altijd. Ieder jaar. Verder. Ja, scheelt het zoveel met rijden, vindt u? Ja, er scheelt heel veel. Heel veel. Zeker ja. in de bergen. Ja. Hans van Ommer, die hebben we vanochtend ook gesproken. Hier bij uh, de Premio Banden Autobossen Bandenservice. Uh, zeg, uh, het is wel stukken minder geworden. Wat waren de booming-jaren van de banden? Ja, dat was voor ons 2010, 2011. Dat was echt, uh, ging echt heel hard. Voor uh, was... oh, die campagnes allemaal ook. Ja, en, en in 2010 hebben we heel vroeg sneeuw gehad. Slecht weer. En dan is iedereen uh, in één keer in paniek. En uh, ja. jou, we worden volop gemonteerd. En dus is bandenland verzadigd. Uh, daardoor hebben de bandenbedrijven het hier en daar moeilijk. Hier bij dit bedrijf hebben ze ook al iemand moeten ontslaan. Omdat iedereen langer rijdt met die banden. De helft van het jaar rij je op winter, de andere helft op zomer. Daardoor gaan ze langer mee. U hebt er iets voor gevonden, hè? Ja, wij, wij zijn sinds 2012 montagepartner geworden voor Trekkakcentrum. U bent en... de Trekhaak. In de trekhaken ingegaan. Ja, dat klopt. Wij zijn uh, trekhaken gaan monteren. En dat was eigenlijk meer om, om de graad op te vullen. Januari, februari, veel, veel nieuwe auto's worden er geleverd. monteren wij trekhaken. En dat doen wij dan in de periode april tot en met uh, augustus. Uh, loopt daar gewoon door. En dat is vaak net na de wissels die we gehad hebben van de zomerwinter. Ja. Michael en Robin zijn ondertussen druk in de weer. Om winter eronder te leggen. Zeg, dat is nog een hele administratie, Michael, hè? Robin, ja. Oh, Robin, sorry. Ja, ja dat is zeker een hele administratie. Alles moet heel goed verwerkt worden. Op elke band komt een sticker, zie ik, met het ja. uh, kenteken. kenteken, de naam van de klant en de locatie... waar die het interaknummer bij ons in de opslag en die staat. En de millimeters. De millimeters zijn ook belangrijker. Die worden vermeld op de factuur wanneer de klant ze eigenlijk meeneemt. En dan zien ze op de factuur uh, hoeveel millimeters dat er nog in de opslag zit bij ons eigenlijk. En waaronder wordt dat ook gelijk gebruikt voor de verzekering. Dus dan kan de verzekering ook zien als er al hier iets gebeuren. Dat uh, ja, hoeveel millimeter... Als de tent afbrandt of zo? Bewijs van, ja, bewijs van. Dat je precies weet welke banden er allemaal lagen. Wat ze dan nog waard waren. Ja, ja inderdaad. Ja. Ik heb het net eens even gekeken. Het is hierachter... Ja, ze noemen het een beetje een bandenhotel. Want de meeste klanten laten hun zomersetje hierachter. En dan rijdt Michael ze erheen. Twee etages vol met banden. Het is veel. Maar dunkt, ja... Ja. ja, ik vond het zelf ook heel wild. Ja. Deze bijna klaar? Ja, nog twee minuutjes en dan kan hij weer naar buiten. Wordt er niet tussoluurs van in deze periode? Elke dag maar weer dezelfde handelingen? Op den duur wel hè. Het is een soort ballet wat jullie doen. Zoetje. Dan dansen om een auto. Dansen om een auto, prachtig. Laten we dat maar even doen met Helene de Geest. Gaat dat een beetje alleen op de Nederlandse snelwegen? Nou, nee hoor. Het gaat niet zo best vanochtend. Er, er staat ruim 300 kilometer file. Dus je oh. kunt echt wel spreken van een flinke spits. Uh, veel ongelukken ook. En, uh, onder andere in het zuiden van het land op de A58 bij Geelzen... en op de A73 bij Kuik. Ook aan de oostkant van Amsterdam zorgt dat voor veel ellende. Op de A1 gebeurde namelijk een ongeluk bij uh, Diemen... En dan uh, de grootste problemen op dit moment eigenlijk op de A12. Van Utrecht naar Den Haag. Er was namelijk een kettingbotsing bij Noodorp. Er zijn drie rijstroken dicht. Tussen Zevenhuizen en Noodorp levert dat 11 kilometer file op. Dus verkeer richting Den Haag kan het beste omrijden. Via Rotterdam over de A20 en de A13. Nou Veel sterkte als u in een van die file staat te wachten. Luistert u uh, rustig naar het Radio 1 journaal. Bijvoorbeeld over president Kennedy. Van dichtbij maakten ze de moord mee op de president. Vrijdag is dat 50 jaar geleden. Een voormalig agent en een man die toen gewond raakte. Maar ze vertellen beide een verschillend verhaal. de Om omstander denkt dat er sprake was van een complot. En de agent geloofde de officiële versie... dat de moordenaar een gestoorde fanaat was die alleen handelde. De agent vond in der tijd, zo vertelt hij aan correspondent Wessel de Jong... het vermoedelijke moordwapen. Between two row of books. Oh, okay, yeah. And I looked down there...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 Maar dacht in eerste instantie toch ook dat de schoten ergens anders vandaan kwamen. Houston Street. Het lijkt bijna wel 22 november, zoveel sirenes nu, maar er is ergens brand in het centrum. De hele kogeldiscussie spit zich toe op de Grassy Knoll. Een groen heuveltje waar de limousine langs reed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 Alle drie de kogels waren op de limousine afgevuurd. Maar door welke was Take dan geraakt? Een vierde of misschien zelfs een vijfde of zesde? De Warren Commissie heeft de onderlinge meningsverschillen begraven. Maar Take niet. Hij is een overtuigd complotdenker. The person behind it, two years in planning, was Vice President Lyndon Johnson. Wie had het al twee jaar gepland? Dat was LBJ, Lyndon Johnson, toen de vicepresident. Die nog dezelfde dag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 Morgen plaatst Korselend Wessel de Jong in een rondrit door Dallas al die theorieën over de moord op president Kennedy. 50 jaar geleden aanstaande vrijdag in perspectief. Hij was trouwens ook een van de presidenten die naar Mars wilde. NASA heeft gisteren weer succesvol een robotverkenner naar Mars gestuurd. Het ruimtevaartuig gaat bestuderen wat er met het klimaat van die planeet is gebeurd. Want 4 miljard jaar geleden zag Mars er heel anders uit. 5, 4, 3. 2 1 main engine start, ignition and liftoff of the Atlas V with Maven. Zo ging ruimteverkenner Maven in Florida de lucht in. En alles ging goed, zegt de onderzoeker die de leiding had over de lancering. The uh, flight of the Atlas and Centaur uh, was flawless from everything we could tell. Er was no, uh, no vehicle issues to, to speak of. Maven deed het goed, en behalve een klein beetje bewolking zat het weer ook mee. Het begon koud in de area hier, maar geen van dat wezen verantwoordde echt any of the constraints. We kijken voor klusen over de evolution van Mars door zijn atmosfeer. Maven heeft een zware opdracht. Het ruimtevaartuig moet onderzoeken wat er in de afgelopen 4 miljard jaar op Mars is gebeurd. Want ooit was er ijs en water op de planeet, zegt deze Mars specialist. De beroemde Marswagen Curiosity vond onlangs een bijzondere steen. Die worden op aarde alleen in gedroogde rivieren gevonden. Maar volgens een onderzoeker van de Universiteit van Colorado... moet er ook een dikkere atmosfeer zijn geweest die de planeet opwarmde. We think that there must have been a de onderzoekers willen weten wat er is gebeurd. You look at the Mars today. It's cold. It's dry. We want to know what happened. Op het antwoord moeten ze nog even wachten. Maven komt pas over tien maanden aan. Dan kan hij pas met het onderzoek beginnen. Dan gaat hij? even op zoek naar uh, Mars, de robotverkenner. Wij gaan op zoek naar uh, spanning, politieke spanning in Den Haag. Politieke thriller voor kinderen. Dat is een opvallende keus van de schrijfster Jacobien de Brouw. Ze was parlementair verslaggever voor BNN Nieuwsradio. En die ervaringen in Den Haag heeft ze nu verwerkt in het boek Lek. Dat vandaag verschijnt. Jacobien, goedemorgen. Goedemorgen. Klinkt goed, hè? Schrijfster Jacobine de Brouw. Ja, niet slecht, niet slecht. Ja, <laughs> zeker. En je kent jou nog uh, vanuit de tijd bij BNR Nieuwsradio. En toen ja. was je al aan het broeden, volgens mij, hierop. Ja, dat klopt. Ja. Nee, ik kwam binnen bij BNR Nieuwsradio... toen uh, het, het Tweede Kabinet Kok viel over Srebrenica. Dat gebeurde in mijn eerste week. En toen in de eerste maand werd Pim Fortuyn vermoord. Um, en dat was het begin van mijn journalistieke carrière bij BNR. En toen, uh, in die tijd, had ik een neefje, Willem... En die was destijds 13 jaar en die vroeg uh, 100.000 vragen over uh, wat ik daar meemaakte. Mm -hmm. Dus op die manier is het idee een beetje ontstaan. En, en is Den Haag zo spannend dat je er een, een thriller voor kinderen van kan maken? Want het moet kinderen natuurlijk wel blijven boeien. Ja, nou het grappige is, er zijn wel heel veel uh, spannende elementen. Dat viel me meteen al op. Er zijn bijvoorbeeld uh, de, er zijn kasten waar documenten in worden verstopt uh, voor de pers. Als er gelekt wordt, dat vond ik al heel erg kinderboeken jongens, avonturen, <lacht> Er zijn geheime sluipgangs over zolders waar je uh, overheen kan om de pers te vermijden. Er is ook op zolder een plek waar je achter fractiekamers kan komen om af te luisteren. Nee, nou ja, deed mij juist wel heel erg denken aan uh, scènes uit kinderboeken af en toe. Ja, en, en waar, waar gaat het over? Want het boek heet lek. Ik heb het zelf nog niet uh, gelezen, helaas. Het, wat, wat is de kern van het verhaal? De kern van het verhaal is een jongen van uh, 16, Willem. En zijn vader is parlementair journalist. En uh, die vader die rijdt zich op een uh, op een nacht rijdt hij zich dood uh, op een verlaten snelweg. En Willem die gaat dan uh, op, uh, op onderzoek uit in Den Haag met het aantekeningenboekje van zijn vader. En hij uh, gaat dan het laatste verhaal wat zijn vader, waar zijn vader mee bezig was, gaat hij uitpluizen. En uh, ja, op die manier belandt hij uh, in het midden van het, uh, het lekkende, vreemde, spillende Den Haag en uh, moeten proberen om uh, uh, dat, dat mysterie rond zijn vader op te lossen. Aha, en daar, daar, dat gaat dus ook echt over politiek. Uh, want, want wie zijn daarbij betrokken? Of kan je daar nog niks over zeggen? Nou, jawel, dat kan wel. Jawel, nee, het, het, gaat, het gaat net zoals in All the Older President's Men gaat het uh, helemaal naar de top. Uh, deze vieringen. Zo. Zo. Ja. En daarbuiten ja. ook nog, buiten Den Haag. Ja, ook nog buiten Den Haag. Er is uiteraard ook een, een machtig industrieel bij betrokken. Jo, nou, en, ja, en ja, ja. Uh, staan je eigen ervaringen erin? Ja, nou gedeeltelijk. Wel geromantiseerd natuurlijk. Er, ik hoop tenminste dat er niet echt lekkende kernvaten ergens in Nederland liggen. Maar uh, nee, ja, het is uh, grotendeels gebaseerd op wat ik daar in Den Haag echt heb meegemaakt. Dus de, de dynamiek in Den Haag die klopt echt. En het verhaal is natuurlijk wel verzonnen. Ja, zeg, volgens mij is voor volwassenen ook interessant, Jacobi. Ja, maar nou ja, ik hoor het wel vaker van mensen omheen me die het uh, die lezen en die zeggen: van ja, goed, er staan ook allemaal dingen in uh, die ik niet wist. En zelfs voor mensen die er wel uh, die er werken en die er juist heel veel van af weten, is het ook wel weer grappig om te lezen. Ja, kan ik me Omdat voorstellen. Dat het uh, natuurlijk heel herkenbaar is. Ik wens je een hele fijne dag vooral. Hartelijk dank. En fijn dat je even wilde vertellen in het Radio Angela. Dank je wel. Over jouw boek Lek en dat verschijnt dus vandaag van schrijfster Jacobine De Bra.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 Promovendum vindt dat hoge kwaliteit en een lage premie prima samengaan. Ik ben Gislaine Duimelings, CEO van Overtoom. Speciaal voor jou heb ik een filmpje opgenomen... waar ik je vraag mij te helpen bij de zoektocht naar een change manager, Een specialist die onze nieuwe naam bekend gaat maken. Maar nu dan. Wil jij Gislaine helpen met deze vacature? Bekijk dan nu haar filmpje op overtoom.nl slash changemanager... en doe het bijzonder uitdagende assessment. Het nieuwe Overtoom is...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 Radio 1. Het is half negen, we gaan naar het NOS-journaal Jan van den Putten. PVDA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi wil dat de aanschaf van de JSF wordt uitgesteld... tot er meer duidelijk is over de geluidsoverlast. Het Kamerlid zal vandaag meestemmen met een motie van D66 die voor zo'n onderzoek pleit. De tegenstem van Jacobi heeft vooralsnog geen gevolgen. Met steun van het CDA is er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor aanschaf van de JSF. De bevolking van de Filipijnen is diep geroerd... door de immense reactie op de actie van Giro 555. Het staat op de website van de Filipijnse ambassade in Den Haag. De ambassade bedankt alle deelnemers en donateurs voor hun steun en inzet. En die actie heeft tot nu toe 18,5 miljoen euro opgebracht. De president van Indonesië, Judo Jono, is teleurgesteld in Australië. Hij reageert daarmee op het nieuws dat de Australische inlichtingendienst... zijn telefoonverkeer in de gaten heeft gehouden. Judo Jono wil de samenwerking met de Australiërs tegen het licht houden. En gisteren werd de Australische ambassadeur in Indonesië al op het matje geroepen. En Google Maps gaat een satellietfoto wissen... waarop de nasleep van een moord is te zien. De foto werd in augustus 2009 genomen. Foto van de Amerikaanse stad Richmond, de vader van het slachtoffer... ontdekte de foto een paar dagen geleden. En Google zegt dat ze nooit afbeeldingen versneld weghaalt... maar maakt in dit geval een uitzondering. En dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer gaan we weer naar Marco Verhoef bij weerplaza.nl. Marco, wij berichten al de hele ochtend over een noodtoestand op Sardinië. Wat kan jij vertellen over dat noodweer daar? Nou ja, er ligt daar een laag drukgebied en dat zorgt voor heel buiig weer. De lucht, de lucht zelf is vrij koud, het zeewater is nog heel warm. En dat resulteert in zware buien. Nou, die hebben we op Sardinië voorbij zien trekken. Maar ook in Italië komen ze voor, aan de westkant. En langzaam trekken die zwaardere buien ook richting de Balkan. Dus ook daar wordt het een behoorlijk natte boel. Het zal niet overal helemaal wegspoelen. Die echt grote hoeveelheden, dat zijn plaatselijke dingen. Maar je kunt het best op meer plekken in die regio gaan tegenkomen vandaag. En misschien ook nog wel morgen. Okay. En in eigen land, hoe is het daar? Ja, in eigen land hebben we gewoon een druilige dag. Er valt regen, maar eh, absoluut niet in grote hoeveelheden. Een paar millimeter komen we uiteindelijk uit. Eh, op de meeste plaatsen in het land valt af en toe wat regen of motregen op dit moment. In de loop van de middag wordt het geleidelijk aan van het noordwest uit droger. Voorzichtig een opklaring en 6 of 7 graden. Oké, okay, Marco, dankjewel. Ja, maar ja, Helene Geest ziet het wel druk worden op de Nederlandse snelwegen. Ja, daar staat 300 kilometer file, dus dat is bijna 100 kilometer meer dan anders. Dat heeft natuurlijk te maken met het weer. Ook zijn er veel ongelukken gebeurd. Op de A1 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Amersfoort. Daardoor staat er 10 kilometer file tussen Soest en Hoevelaken. De Hoevelaken is één rijstrook dicht en betekent dat het verkeer alleen nog via de vluchtstrook kan. Op de A12 daar zijn verschillende ongelukken gebeurd. Van Utrecht naar Den Haag. Bij Gouda is een ongeluk gebeurd. Er zijn bij het Gouden Aquaduct twee rijstroken dicht. Daarachter staat 4 kilometer. Maar verderop staat het verkeer ook nog helemaal vast... door een ander ongeluk. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer Centrum ook nog 9 kilometer. Omdat veel mensen om gaan rijden... is het ook extra druk op de N11 van Bodegraven naar Leiden. Het staat bij elkaar ook zo'n 15 kilometer richting Alfa aan de Rijn. Dan nog wat ongelukken in het zuiden van het land. Uh, op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, tussen knoopend Rijkenvoort en Kuik, 6 kilometer. Op de A76 van Heerlen naar Geleen, daar is ook een ongeluk gebeurd bij Geleen. De rechterrijstrook is dicht, de file daarachter 5 kilometer. Dankjewel, Helene. Zo dadelijk spreek ik de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. U heeft al vragen kunnen stellen aan de minister via vraaghetdeminister.nl. Die vragen gaan we zo stellen. Blijf luisteren.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. En ik zei het al, de gast vanochtend, minister van Wonen en Rijksdienst... Stef Blok. Meneer Blok, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in onze uitzending, fijn dat u er bent. Um, op de website van uw ministerie staat dat u... het als uw belangrijkste taak ziet om de woningmarkt te vlot te trekken. Nou, daar zal het gesprek vanochtend vooral over gaan. Er zijn heel veel vragen van luisteraars binnengekomen over... met name de sociale huursector. Verbaast u dat trouwens? Nee, de woningmarkt leeft ontzettend. Dat is begrijpelijk. Want wonen dat raakt mensen heel direct. Hè? Ja. Je huis is waar je thuis komt. Jazeker. En, en dat het vooral over de sociale huursector gaat? Daar eh, verander ik ook een hoop, omdat het nodig is. Overigens ook in de koopsector. De Nederlandse woningmarkt was natuurlijk helemaal vastgelopen. Sinds 2008, zowel de koopsector als de huursector stroomde niet meer door. En er was ook echt een heel duidelijke roep toen dit kabinet aantrad. Maak duidelijk wat er gaat gebeuren in beide segmenten van de woningmarkt. Dat heb ik ook gedaan. Mm -hmm. En natuurlijk leidt dat tot in eerste instantie tot schrik-effecten. Maar gelukkig zien we ook de, de eerste positieve effecten. Oké, okay, nou, Er zijn ook uh, vragen binnengekomen over... Uh, inkomensgrenzen, daar gaan we het allemaal over hebben straks. Eerst eventjes naar een vooruitziende blik die u volgens mij heeft gehad, meneer Blok. Want uh, begin dit jaar sloot u een woonakkoord... met de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP. En dat baarde toen nogal wat opzien. Een akkoord met deze drie partijen. En nu, ik zeg het al, blijkt u toch... Uh, eerder gezien te hebben wat anderen toen nog niet zagen... dat dit partijen zijn... waarmee nu het kabinet graag samenwerkt. Voelt u dat zelf ook zo? Dat u het toch net wat eerder zag dat het kon? Nou, dank u wel voor het compliment. Van mijn kant een compliment aan deze drie partijen. Omdat ze hebben laten zien... dat je niet de politiek in moet gaan... alleen maar om lawaai te maken... om je punt te maken... maar om Nederland beter te maken. En dat ze zaken met mij hebben gedaan... later ook met het hele kabinet... waarbij ik natuurlijk ook... Stappen hun kant op gemaakt. Nou, ik wou zeggen, u heeft ze gevonden, toch? Uiteindelijk. Nou, zij hadden wensen bijvoorbeeld om bij mensen met een chronische ziekte de huren niet te verhogen. We hebben samen geld gevonden voor energiebesparing. Dat is allemaal lastig in deze financieel moeilijke tijd. Maar wel met als eindresultaat dat we snel die duidelijkheid hebben kunnen bieden op de woningmarkt. En ook met z'n allen hebben laten zien, we laten Nederland in, in zo'n crisis niet onbestuurbaar. Mm -hmm. We komen tot zaken om te zorgen dat problemen opgelost worden. Ja, want u zegt het al, we laten Nederland. Want niet onbestuurbaar. U had weinig kunnen beginnen... volgens mij op de woningmarkt zonder deze partij. Was u dan misschien al minister afgeweest? <laughs> nou, dat is allemaal wat als redeneren. Volgens mij uh, heeft Nederland juist helemaal geen behoefte... Aan, uh, aan nieuwe verkiezingen. en Gelukkig hebben deze partijen zich dat ook gerealiseerd. Maar dat geeft maar aan uh, hoe moeilijk de positie is... Hè, waarin dit kabinet verkeert. En dus ook alle ministers die uh, belangrijke beslissingen willen nemen... en beleid willen veranderen. Dat ze ja, daar geen meerderheid zomaar voor hebben. Natuurlijk is het moeilijk, maar de, de, de realiteit is... dat de, de, de uitslag van de verkiezingen is zoals die is. Mm -hmm. Dat gelukkig heel veel partijen in Nederland toch zeggen... we gaan Nederland wel besturen. Dan willen wij ook dingen voor onze kiezers binnenhalen. Maar dit kabinet kunnen we zaken mee doen. Dat hebben we laten zien bij het Woonakkoord. Nu ook bij het Begrotingsakkoord in het najaar. En gelukkig kunnen we zo vooruit. Goed. Hans Krechting uit Ede vraagt... en dat is een van de vragen die binnen is gekomen over de huren, en dan met name de hoogte van de huren... Um, voor veel mensen worden huren onbetaalbaar. En verhuizen is ook niet mogelijk door de hoge huren. Neemt de armoede niet toe door al die huurstijgingen? We hebben er heel bewust voor gekozen... om mensen met de kleinste portemonnee te ontzien. De huurverhoging is inkomensafhankelijk gemaakt. Dus voor de laagste inkomens is het uh, inflatie plus 1,5 procent. Oh ja. Voor de hoogste inkomens inflatie plus 4 procent. En voor de laagste inkomens is er de huurtoeslag. Omdat we terecht in de grondwet gezegd hebben... het is een taak van de overheid om te zorgen dat iedereen goed kan wonen. En er is ook deze kabinetsperiode, ondanks de grote financiële problemen... fors extra geld voor huurtoeslag, totaal zo'n 400 miljoen. Dus u ziet de armoede niet toenemen onder mensen met lagere inkomens... die iets meer moeten gaan betalen? Nou, niet omdat het huurbeleid is zoals het is. Natuurlijk in een grote recessie, zoals we die nu doormaken... zijn er helaas meer mensen die uh, ofwel minder verdienen... of, of uh, van een uitkering moeten leven. Mm -hmm. Daarom willen we de economie ook gezond maken. Daarbij horen die maatregelen op de woningmarkt. Maar binnen dat woonbeleid ontzien we echt mensen met de kleinste portemonnee. Oké. Okay. Ja, meneer Krechting zegt dat de huurzoetslag niet alles compenseert... en verhuizen naar een goedkopere woning zit er niet in. Want die zijn er niet en er is geen geld voor een verhuizing vaak. Herkent u die probleem? Natuurlijk. natuurlijk. Het, het is zo dat in de grootste crisis die Nederland doormaakt... sinds de jaren dertig... we eh, geen eh, maatregelen kunnen nemen die mensen niet voelen. Iedereen in Nederland voelt de gevolgen eh, van het pakket op de woningmarkt... maar ook van andere maatregelen die we moeten nemen... Maar tegelijkertijd geven dat wel zo vorm... dat de mensen die het het minst kunnen dragen... ook het minst getroffen worden. Vandaar dat extra geld voor de huurtoeslag. Ja, dat we zeggen... Maar dit gaat ook eventjes over bijvoorbeeld dat verhuizen er niet in zitten. Um, omdat die goedkopere huizen er niet zijn, zegt meneer Krechting. En het geld voor een verhuizing is er niet. De Socialistische Partij zegt dat ook. Hè? Die hebben dat onderzocht. Uh, het blijkt dat goedkope woningen er gewoonweg niet zijn. Terwijl u de mensen oproept dat als de huur te hoog is... moeten ze maar goedkoper gaan wonen. Er speelt eh, iets anders. We hebben in Nederland eh, een prachtig voorraad sociale huurwoningen. Er is zelfs geen land waar zo'n eh, zo groot deel van de bevolking in sociale huurwoningen woont als in Nederland. Eén op de drie. Maar een belangrijk deel van die woningen wordt inmiddels bewoond... door mensen die een goed inkomen hebben. Mm -hmm. Zo'n 700.000 huurwoningen, dat is net zoveel woningen... als er in Amsterdam en Rotterdam samen samenstaan. Zoveel woningen worden bewoond door mensen met een, ja, met een goed inkomen... met een middeninkomen of een hoger inkomen. Dat betekent dat inderdaad veel mensen met een laag inkomen... voor wie die huurwoningen juist bestemd zijn, op de wachtlijst staan. Vandaar dat ik gekozen heb voor een inkomensafhankelijke huur, huurverhoging. Waarbij de mensen met die, die middeninkomens, die hogere inkomens. Eh, hogere huurverhogingen krijgen dan mensen met lage inkomens. Om inderdaad eh, ze ofwel een huur te laten betalen die overeenstemt met de kwaliteit van de woning. Mm -hmm. Ofwel dat ze inderdaad de keuze maken dan toch door te stromen naar een vrij sector huurwoning of een koopwoning. En zodat hoe werkt dat die woningen vrijkomen. Lukt dat op dit moment? Gelukkig zien we nu al een aantal maanden achter elkaar dat die beweging op de woningmarkt weer terugkomt. Gisteren publiceerde het kadaster weer cijfers waar het blijkt dat er duidelijk meer hypotheken worden gesloten. En dat is omdat we tegelijkertijd op die huur- en die koopmarktmaatregelen. Maar zijn dat aanwijsbaar mensen die uit een, goedkope, een relatief goedkope huurwoning komen? Terwijl ze eigenlijk een hypotheek zouden kunnen betalen. Weet u dat? Voor, voor een belangrijk deel wel. We, okay. eh, we horen echt van de makelaars die ik spreek. Van mensen bij woningcorporaties. Dat inderdaad heel veel mensen juist met die middeninkomens. Die hun huren zien stijgen. Nu gaan informeren wat voor hypotheek kan ik krijgen. Er zijn mm. overigens ook websites waar je een, het sommetje kunt maken. Eh, bijvoorbeeld als iemand 700 euro huur betaalt. Dan kan hij een hypotheek krijgen van 170.000 euro. Ja, Dan kan je in een groot deel van Nederland toch een knappe woning Oké, okay. er is inmiddels ook een voorstel om de inkomensgrens wat op te rekken. Daar ga ik even met u over praten zo dadelijk, na de verkeersinformatie. Moet je eerst eventjes uh, horen van Helene Geest, Blok. Hoe, hoe druk het is op de weg. Helene, hoe gaat het inmiddels? Nou, het gaat nog niet echt goed hoor, 260 kilometer nog. Er zijn twee plaatsen waar het echt uh, behoorlijk mis is. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat 10 kilometer tussen Soest en Hoevelaken. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Maar vooral op de A12 is het echt ellende vanochtend. Van Utrecht naar Den Haag. Eerst 6 kilometer tussen Bodegaven en Zevenhuizen door een ongeluk. Daar is nog een rijstrook dicht. Verderop tussen Zevenhuizen en Noodorp ook nog eens 11 kilometer. Komt ook door een ongeluk. De rijstroken zijn vrij. En door, dat, door die problemen op de A12 is het verkeer op de N11 van Bodegaven naar Leiden ook helemaal vastgelopen. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Terug naar minister Blok van Wonen en Rijksdienst. Meneer Blok, um, er zijn vragen binnengekomen... ook over de inkomensgrens waarover we zojuist spraken. Uh, inkomensgrens van 34.000 euro. Dat is om dat scheef wonen tegen te gaan. Als je een inkomen hebt boven de 34.000... kom je niet in aanmerking voor de sociale huursector. Nou, um, staat deze inkomensgrens... Allang ter discussie. De Partij van de Arbeid en de ChristenUnie komen vandaag. We hebben ze vanochtend kunnen horen in het Radio 1 Journaal. Tijdens de begrotingsbehandeling van uw begroting. Met een voorstel om de inkomensgrens voor sociale huur... wat op te rekken tot 43.000 euro. Luistert u eventjes naar Jacques Monage. Ik denk dat er heel veel mensen bij geholpen zijn. Wat je ziet is dat sinds die invoering van die inkomensgrens... ook door de economische crisis, maar juist ook door die grens... dat het aantal verhuizingen historisch laag is. Er zijn nog nooit zo, zo weinig mensen in de sociale huursector... verhuisd als de afgelopen paar jaar. Dat komt mee door die inkomensgrens. Want als je nu 35.000 euro verdient en je gaat eruit... kom je er ook nooit meer in. Dus mensen blijven zitten waar ze zitten. En dat moeten we doorbreken. Ja, meneer Blok... Um... Dit werkt niet voor, met name die groep... die zit tussen de 34.000 en uh, de 43.000 euro. Dat is een verschil van 9.000. Bent u het eens dat het een uh, van het voorstel van PvdA en CDU... Um, interessant is om daar wat aan te gaan doen? Om op die manier deze mensen te helpen die nu tussen wal en schip raken? Ik vind wel dat er meer huurwoningen moeten komen... voor mensen met middeninkomens. Maar de, de route die PvdA en ChristenUnie is volgens mij niet de goede. Waarom niet? In Nederland wordt van ouds heel weinig gebouwd voor die middengroep. Dat is echt een verschil met landen om ons heen. Je ziet bijvoorbeeld dat Nederlandse pensioenfondsen, Nederlandse verzekeraars, makkelijker beleggen in huurwoningen buiten Nederland dan binnen Nederland. En gaat u daar wat aan doen? Zeker. Ik zit met ze om de tafel. En wat ze dan terugzeggen is omdat in Nederland de woningcorporaties zo ontzettend groot zijn. Echt veel mm -hmm. groter dan in andere landen. Um, die woningcorporaties hebben een voordeel bij het lenen van geld... omdat ze een staatsgarantie krijgen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 Ja, wij willen heel graag meer bouwen, maar, eh, want die wachtlijsten die nemen toe... Hè, nu ook als, als deze grens weer opgerekt gaat worden... zoals de partijen in de Tweede Kamer willen. Maar ja, we hebben die verhuurdersheffing... waardoor we veel minder kunnen investeren en dus ook veel minder kunnen bouwen... Ja, woningcorporaties hebben inderdaad een andere mening... dan de beleggers die ik u net noemde. Mm -hmm. En zo maar, in, u het in probleem... de Nee, zitten. begrijp ik wel. Maar kent u het probleem van de woningcorporaties aan de andere kant? Dat ze uh, gewoon weg minder geld te besteden hebben... omdat ze nu eenmaal die verhuurdersheffing moeten betalen. Dat uh, loopt aardig op en dat kan in de miljoenen lopen. We leggen inderdaad een heffing op aan de woningcorporaties. En dat is een vervelende maatregel. Dus uh, wat dat betreft begrijp ik de teleurstelling van meneer Steenbeek omdat de huren verhoogd kunnen worden, met name voor die middeninkomens... komen er natuurlijk extra inkomsten bij de woningcorporaties. En daarnaast weten we ook dat corporaties zelf nog heel veel kunnen snijden in de bureaucratie, de overhead. Er zijn berekeningen landelijk dat er tussen de 800 miljoen en 1 miljard bespaard kan worden op die manier. Ik was gisteren nog bij een woningcorporatie in Zwolle die de daad bij het woord voegt en zelf 30% bespaart op die kosten. Mm -hmm. Dus op die manier kan zonder dat de huurder daar de dupe van is, die heffing over een groot deel betaald worden. Goed. Nog even terug naar dat voorstel he, van de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid. U zegt dat is niet de goede weg. Um, er valt op andere manieren uh, valt al wat aan te doen. Toch wij spreken mensen die um, ja, tussen de 34.000 en de 43.000 zitten uh, euro... en uh, geen hypotheek kunnen krijgen omdat de banken zo streng zijn. Uh, huren in de vrije sector bedragen, nou, dat begint zo'n beetje bij 800 euro. Wat kunt u nu doen voor die mensen? Heel veel mensen kunnen natuurlijk gewoon een hypotheek krijgen. Ook nou, omdat... gewoon dus niet, want dat zijn de mensen die wij spreken. Tussen de 34.000 en de 43.000. Die, die krijgen op dit moment geen hypotheek. Dat, dat hebben wij uitgevonden. Die mensen die hebben wij gesproken en die zeggen het lukt niet. Want de banken zijn extra streng op dit moment. Dus dat gewoon dat. aan de orde. ongetwijfeld mensen vinden die geen hypotheek krijgen. Maar, maar gelukkig, gelukkig u, u ontkent het toch niet zo... je ontkent toch niet het probleem dat deze mensen schetsen? Nee. U weet maar toch ook ik, dat ik, banken streng zijn ja. op dit moment? Ja, uh, ik ontken wel dat mensen helemaal geen hypotheek kunnen krijgen. We hebben in Nederland een nationale hypotheekgarantie... juist om ervoor te zorgen dat mensen een start op de woningmarkt kunnen maken. Inderdaad zijn de criteria strenger dan in de wilde jaren... waarin mensen wel zes keer hun inkomen konden lenen... en, en daardoor ook in de problemen raakten. Dus we hebben nu die criteria aangescherpt. Eigenlijk weer terug naar de situatie tot ongeveer 1990. Je lost je hypotheek gewoon af... 30 jaar. Natuurlijk moet je wel voldoende inkomen hebben. En eh, gelukkig voldoen veel mensen aan die criteria. En omdat de huizenprijzen gedaald zijn de afgelopen jaren... kunnen veel mensen daarvoor kiezen. Mm -hmm. Maar een deel van de mensen kan dat niet of wil dat niet. En dat is ook de reden waarom ik zeg... dat middenhuursegment moet echt meer tot ontwikkeling komen. Daar maar willen daar die, hebben ze die... nu niks aan. Hè? Als, als, terwijl ze nu zitten te luisteren. Die, die oplossing is er niet per direct. Het is niet zo dat woningcorporaties helemaal niets mogen verhuren aan mensen met een middeninkomen. Ze moeten 90% van het bezit toewijzen aan mensen met een lage inkomen. Maar er is dus wel degelijk speelruimte voor die mensen die en geen hypotheek kunnen krijgen. En toch boven de inkomensgrens vallen. Dus daar hoeft u niets meer aan te doen? Dat zijn helemaal niet de, de, nou, dus de beetje... geluiden die ik u net liet horen. Nou, ik vind het juist ja. heel erg van belang dat we ervoor zorgen... dat het middenhuursegment wel tot ontwikkeling komt. We, zijn, we zijn, wijken daar echt af van andere landen. En dat is omdat die, die pensioenfondsen, die beleggers... die in andere landen wel huurwoningen bouwen... er hier uitgedrukt zijn door de woningcorporaties. Vandaar nee. dat we daar helder afspraken over maken. En die pensioenfondsen ook aangeven... ja, op die condities kunnen we weer in Nederland gaan beleggen. Oké, okay, goed. Even nog over dat scheef wonen. Hè. Ik, ik heb een gerucht gehoord over uw collega, Kamp. Oh. Ja, uh, iemand via Twitter meldt dat meneer Kamp... al jaren scheef woont in Zutphen. Klopt dat? Weet u dat? Ik zou het niet weten. Nee. Ik <sus> zal het hem vragen. Nou, dat zou ik ook doen. Ja, dat klopt natuurlijk niet dan. Hè? <laughs> We hebben het niet kunnen controleren. Vol volgens mij maar... had u hem in de uitzending uh, twee weken geleden. Ja, maar toen werd dat ik hier nog niet op geattendeerd. Ja, zeker. Ja. Ik werd er toen alleen nog niet op geattendeerd. Um, maar misschien is dus het moeite van het vragen waard. Dat ga ik zeker doen. Oké, okay. nou, ik ben benieuwd naar het antwoord. Laat het, laat het ons nog even weten. Um, u moet veel bezuinigen op de overheid. Hè? Uw, de Algemene Rekenkamer is heel kritisch. U kunt uh, niet aantonen dat u de bezuinigingen ook hebt gehaald. Wat vond u van dat oordeel? We moeten heel fors bezuinigen en we laten ook zien dat we dat doen. Het aantal ambtenaren is ook echt afgenomen de afgelopen jaren. Dat was natuurlijk werk van mijn voorgangers, maar op die route gaan we verder. En dat resulteert er ook in dat inmiddels kantoorgebouwen leeg komen te staan. Hier in de, de stad Den Haag heb ik drie hele ministeries. Dus de gebouwen in de verkoop staan, ook in de rest van het land. En dus heeft u al kijkers gehad? Er is gelukkig interesse voor, omdat het uh, vaak op goede locaties is. Dus uh, ook locaties waar je kantoren om kunt bouwen naar, uh, naar woningen, naar appartementen. Daar is vraag naar. En, en dus de kans dat, het, dat u het binnen afzienbare tijd verkoopt, is, is groot? Zeker omdat er op de locaties waar die rijkskantoren meestal zitten, toch in de buurt van stations, goede knooppunten, ook echt vraag is naar die woningen. En we de ombouw van lege kantoren naar woningen ook stimuleren. Uh -huh. En de btw die daarop drukt vanaf 1 januari afgeschaft. We hebben op, de, op die verhuurdersheffing waar we het eerder over hadden, een kortingsregeling gemaakt wanneer woningcorporatie-kantoren ombouwen naar kantoren. Omdat we dan tegelijkertijd die, die woningen krijgen en zorgen dat, dat die lelijke lege kantoren weer goed gebruikt worden. Ja, en, en hoe gaat het met het compacter maken van de overheid? Want dat is een ideaal, vooral een VVD-ideaal. Uh, lukt dat? Komen er veel minder ambtenaren? Ja, de afgelopen jaren zijn er echt duizenden minder ambtenaren eh, eh, gekomen. En die lijn zetten we verder in. Vandaar ook dat we zoveel kantoren leeg hebben staan en, en gaan verkopen. Goed. Um... Nog even naar het plan om schoonmaakpersoneel weer in dienst van de overheid te nemen. Daar is veel over te doen. Het gaat om 4500 schoonmakers. Um, wat is eigenlijk het idee daarachter? Want waarom besteedt u dit niet gewoon aan? Dat is, lijkt mij toch ook een veel meer een, een plan dat past bij een liberale minister. Lijkt, dit lijkt me nou net een A ideetje uh, nu is het zo dat uh, uh, s'avonds als de ambtenaren het gebouw uitgaan... de schoonmakers het gebouw binnenkomen en daar hun, hun nuttige werk gaan doen. Maar eigenlijk horen ze niet bij de organisatie. Ze worden wel betaald, maar ze komen niet naar de personeelsbijeenkomst. vallen onder een andere cao. En wat we gezegd hebben is... we willen dat mensen ook in lage loonschalen er gewoon bij horen. Dus we gaan geen extra geld uittrekken. Dat hebben we ook niet. Maar het geld dat we aan schoonmaak besteden... gaan we voortaan besteden door die mensen in dienst te nemen. Dan zijn ze gewoon onderdeel van, van een groep collega's. Maar dat doen liberalen toch liever niet? De overheid groter maken, mensen in dienst nemen. Het is toch juist de bedoeling dat alles minder wordt? Het is niet zo dat we meer geld uit gaan geven met z'n allen. Het is zo dat geld wat we toch uitgeven aan schoonmaak... gelukkig worden die gebouwen wel schoongemaakt... Uh -huh. dat we dat niet meer uitgeven aan externe bedrijven... waardoor die, die mensen geen onderdeel uitmaken. Van, ja, dat begrijp ik, maar er komen wel meer mensen bij. En dat was juist niet het idee, dacht ik. Maar financieel maakt het niet uit. Nee, maar We geven ik snap toch ik. Geld, geld uit het Maar als je wilt ook een kleine overheid, dat is toch het hele idee. Het, ja, het idee is natuurlijk dat je zuinig omgaat met belastinggeld mm. en uh, gebouwen worden toch schoongemaakt. Uh, laten we dat, dat doen. Op een manier waarop die mensen echt bijhoren. En niet als, ja, tot nu toe een beetje tweede rangs medewerkers. Alleen uh, s'avonds in de schemering nog even de mensen tegenkomen. Met een lapje voor over het bureau. Ja, ja, precies. Goed. Het is me helemaal helder. Uh, meneer Blok, fijn dat u eventjes bij ons in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. En alle vragen wilde beantwoorden van onze luisteraars. Het NOS Radio in journaal Media Overzicht. Hey, Wout de Jong is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Een moeras van leugens legde Hein Verbrugge aan in de dat zijn vijanden erin zouden verdwalen. Een pittig artikel op de website van het AD in de krant schrijft... dat de oud-UCI-voorzitter nu zelf in dat moeras verzuipt. Tussen Hein Verbrugge en Lance Armstrong liepen zoveel lijntjes... dat Verbrugge nu onvermijdelijk wordt meegesleurd in de val van de Amerikaan. Op RTV Drenthe woedt de discussie of je een natuurgebied moet afsluiten... om het aantrekkelijk te maken voor de wolf. De natuurorganisatie Kritisch Bosbeheer stelt dat het dier... ongestoord zijn gang moet kunnen gaan in een afgesloten gebied. Maar ja, Patricia Arends van Staatsbosbeheer vindt dat geen goed plan. Die wolf maakt die keus, niet wij. En om dan op voorhand al te zeggen van nou we sluiten een heel bos af... dat, dat, dat moeten we niet willen. Het bos is voor iedereen toegankelijk en ook, ook voor de wolf natuurlijk. De oprichters van de Blue Radisson Edwardian Hotel Group. Jawel, Hallo. staan. Ja, de, de Blue Radisson Edwardian Hotel Group Dankjewel. staan voor de rechter. Dat is te lezen in de Telegraaf. De 86-jarige Balmohinder Singh eist dat zijn zoon hem een deel van zijn vermogen geeft. Dat vermogen wordt geschat op ruim 415 miljoen pond. Volgens Balmohinder weigert zijn zoon, naar Sikh tradities, de rijkdommen uit het bedrijf te delen met zijn familie. Dit is een fenomeen in Den Haag, de pekeltram. Velgele trams die zout strooien over de rails en de wissels. Omroep West meldt dat het Haagse Openbaar Vervoerbedrijf, dat is HTM, vier vonkelnieuwe trams heeft aangeschaft. Die hebben in plaats van stoelen grote pekeltanks. In Den Haag was de afgelopen winters veel kritiek op de HTM. De trams stonden vaker stil vanwege de sneeuw. Nou, dat gaat niet meer gebeuren. De Belgische krant Het Nieuwsblad weet te melden... dat Herman Brusselmans, 56 jaar oud, een nieuwe liefde heeft. Jawel, de schrijver die zijn ex-vrouw Tania... altijd zijn grote muze en grote liefde noemde... heeft nu een relatie met een 25-jarige journalist. Ja, en sommigen zullen sneren van die oude bok met zijn groene blaadje. En dan kan mij geen zak schelen, zegt Brusselmans. Op zo'n Brusselmans, in Het Nieuwsblad. Zangeres Treintje Oosterhuis dacht volgens Spits... helemaal mee te gaan met haar tijd. Ze beloofde 1 euro voor Giro 555 per like die ze op Facebook kreeg. Oeps. Ja, toen de teller richting de 200.000 likes kroop... was de oproep ineens verdwenen. Die lied. Veel reacties op Twitter op deze actie. Rutger Vink schrijft. Ik denk dat Treintje in de nieuwe even Apeldoornbellen reclame zit. Ja, en Monique van Kamer heeft advies voor Treintje. Geef met humor aan dat je het onderschat hebt... en geef aan hoeveel je wel gaat overmaken. Hashtag duidelijk. Kijk, de VVD heeft eigenlijk altijd de lijn gehad dat je rekeningen niet moet doorschuiven. De minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok. Ja, je kent natuurlijk de beroemde vergelijking tussen een kaasschaaf of echt keuzes maken. Zometeen vanaf half negen live in het NOS Radio 1-journaal. De VVD is een partij die altijd de voorkeur heeft voor echt keuzes maken. Heeft u een vraag voor Blok? Mail naar vraaghetdeminister@nos.nl. Stel uw vraag en luister zometeen om half negen naar Radio 1. Met die inzet gaan we nu ook de besprekingen in. Het nieuws van alle kanten.